In Washington moeten de leden van het Huis van Afgevaardigden beslissen of ze instemmen met het begrotingsakkoord dat vannacht is goedgekeurd door de Senaat. Een aantal republikeinen heeft al aangekondigd tegen te zullen stemmen en ook sommige democraten hebben moeite met het akkoord. President Obama had beloofd dat de belastingen omhoog gaan voor iedereen die meer dan 250.000 dollar verdient, maar in het akkoord ligt die grens op 450.000 dollar. Verder staan er afspraken in over werkloosheidsuitkeringen, kinderopvang, schoolgeld en de melkprijzen. De Tsjechische president Klaus heeft veel gevangenen amnestie verleend. Iedereen die een celstraf van minder dan een jaar uitzit, komt vrij. Ook alle gevangenen boven de 75 komen vrij... tenzij ze een celstraf van meer dan 10 jaar uitzitten. President Klaus geeft de amnestie omdat Tsjechië 20 jaar bestaat. Maar waarschijnlijk is de amnestie ook bedoeld... om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Het weer het is op de meeste plaatsen droog... maar later vanavond en vannacht vallen in het noorden een paar buien...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 Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is hoogleraar toekomstonderzoek... en heeft geen gemakkelijke taak... Nederland weer te laten geloven in de toekomst... terwijl wij een volk van doemdenkers zijn geworden. En voor die doemdenkers heeft hij een opbeurend bericht. De energieprijzen gaan spelen... Spectaculair omlaag. En dat heeft hij niet gezien in zijn glazen bol. Maar baseert hij op harde feiten. Hier is Wim de Ridder. Uw presentator is Jerry Brouwer. Nou, zo hoort u het graag volgens mij, Wim de Ridder. Zoals in deze aankondiging van Joost Prinsen. Prachtig. Ja. Ja. Hoeveel voedingssupplementen slikt u per dag? Geen enkele. Geen enkele? Nee. Terwijl uw grote voorbeeld en held, toch ook wel, hè, uh, Kurzweil, futuroloog Amerikaans, ja. Raymond, die slikt er 250 per dag. Ja. En dat alles om in zijn eigen toekomstvoorspelling te kunnen leven. Namelijk, we worden onsterfelijk en uh, we kunnen op een gegeven moment onze herseninhoud op een iPod zetten en er vandoor gaan. Geweldig, hè? Ja. ja. <coughs> nee, Kurzweil is echt een van de hele groten in het vak. En, um... Is het ook een generatiegenoot van u? U bent 67? Is ja, er... hij is 64. Hmm. Maar hij is net begonnen als de nieuwe technologie directeur bij Google. Oh. Dus hij is ook weer aan een nieuwe carrière begonnen. Maar zijn hele leven is hij uitvinder geweest. Nee, Het is een geweldenaar die ook... Um... Zeg maar rond de, de eeuwwisseling erg omstreden was met zijn uitspraken. Want dan heeft hij. Dat is, dat is, dat is het spannende wat hij gedaan heeft, is <coughs> dat hij tien jaar van tevoren voorspelt wat er gaat gebeuren. En dan, zegt, dan zeggen heel veel mensen, nou toch niet helemaal waar. Maar als je goed kijkt, en zeker met de kennis van nu, heeft hij het altijd exact goed voorspeld. Maar hij gaat verder dan, dan, dan ik zelf in mijn publicaties. Hij zit nog iets meer tegenwoordig in de science fiction. Hij zit. Hij is transhumanist, om het zo te zeggen. Hij gelooft in het eeuwige leven zelfs, aan het eind van deze eeuw. En dat, dat komt niet uit mijn mond. Nee, en waarom eigenlijk niet? Nou, ik heb daar geen affiniteit meer. Ik zit op een, op een technische universiteit. Maar is dat dan een keuze die je maakt? Dat is een keuze die je maakt, ja. Een keuze of je daar gevoel voor hebt, of je daar een antenne voor hebt. Uh, ik heb dat niet... Ik, ik, ik, ik, ik ben veel exacter, dus ik zit veel meer in de, in de economische modellen, technische modellen. Ja. En wat, daar vind ik het... Interessant van om van daaruit voorspellingen te doen en dan een, mode, een soort model te bouwen, een denkmodel te bouwen, een verhaal eromheen mm -hmm. te bouwen. Maar hij gaat heel veel, hij gaat heel veel verder. Hij zegt maar, eigenlijk... maar zegt u daarmee, als ik u mag onderbreken, dat uw uh, bevindingen meer op feiten zijn gebaseerd, uw voorspellingen meer op harde cijfers zijn gebaseerd dan die van uh, van? Nee, <coughs> zelfs ook voor een deel ook op dezelfde cijfers, hoewel hij natuurlijk veel breder is en dan, en dan ik. Nee, ja. Maar hij gaat verder in de toekomst. Dus ik, mijn horizon is 2025, 2030. En zijn, zijn grote uh, ideaal is het leven over 25 jaar. Zijn laatste boek, hè? Ja. How to Create a Mind. Uh, gaat over 25 jaar. En uh, dan beschrijft hij wat er dan gebeurt. En dan zit je dus in, uh, in 2040. En een dat... gegeven uh, waar hij dus zeker van is dat wij uh, onsterfelijk zullen zijn... Over pakweg 25 jaar, 10, 10 30 jaar. 10 jaar? jaar verder, ja. 10 jaar verder. Ja. Uh, dat kunt u niet onderschrijven of dat wilt u niet onderschrijven? Is het een, een opvatting die u niet wilt delen vanwege misschien een religieuze achtergrond? Wat... Nee hoor, dat is... Nee, nee. Ik, ik, ik zie hoe hij leeft, want hij, hij vertelt ook overal voor. Hij, hij maakt ook films over hoe hij hoe leeft. Uh, hij wil zelf nog een stukje daarvan meemaken. En dan zegt hij, ja, hij laat zich ook invriezen als hij eerder doodgaat... dan dat het er niet meer nodig is. En dan zegt hij, ja, dan kom ik opgeven, dan kom ik weer terug. Ja, en dat zijn, dat, ja, dat zijn werelden, ik heb dat niet nodig voor mijn eigen geluk, om het zo te zeggen. Maar nee, daar zit geen godsdienstige achtergrond achter. Maar... maar u zegt wel iets cruciaals, ik heb dat niet nodig voor mijn eigen geluk. Ja, ja ik, eh, ik vind het prima om mijn leven over te dragen aan de volgende generatie... Het zo dat vindt u zelfs wel een prettige gedachte, kan ik me zo voorstellen. Ja, maar ja, ja, dat, ja dat is mijn... Ja, dat is, ik heb daar mijn, mijn rust bij, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Heeft u daar ook gesprekken met hem over? Nou, ik heb hem wel eens een keertje geïnterviewd... en dat interview is ook gepubliceerd. Maar dan gaat het inderdaad over... Van, um, wat verwacht je van de toekomst van de, van de informatietechnologie... dat een vier vier, vijf jaar geleden. En dan is hij ook heel open in. Maar daar is hij ook zo ontzettend goed in... en daar heeft hij ook zoveel credits voor gekregen. Uh, dat hij daarmee, uh, ja, hij staat heel erg hoog op het, op, op het lijstje. Ja. Zeg maar. Hij heeft echt die hele internetrevolutie voorspeld. Hè? Ja, maar wat hij dus nu doet, is heel spannend, omdat hij gezegd van... Uh, stel je voor dat je de, de trend die ik dus ook altijd uh, volg... van de informatietechnologie, ja. de grote computer en de kleine computer... nou, de iPhone op dit moment. Mm -hmm. En hij zegt dus, als nou die iPhone-lijn... Getrokken wordt 25 jaar verder, dan ligt diezelfde iPhone net zo groot als een bloedcel. Dus dan, hij komt van een hele grote mainframe-computer. Dan laat je wat is er toen gebeurd de laatste 25 jaar? En als je diezelfde lijn doortrekt... en er zijn redenen voor in de techniek dat je die door mag trekken... Mm -hmm. dan zit er in een bloedcel evenveel techniek als nu in een hele iPhone. Wow, en wat heeft dat voor gevoel? Nou, die, kan je, die komt dan in je hersenen terecht. En dan kan je dus die, die, die bloedcel kan je dus downloaden, je kan upgraden... je kan ermee communiceren met anderen... En daarom heet het boek ook van How to Create a Mind. Mm -hmm. En dan komt van hij van, van je hersenen in je bewustzijn. En dan zegt hij nou dat bewustzijn kan je dus manipuleren. Dat kan je van, van de buitenkant uh, bepalen. En dat vind ik dan wel het erg goede. Dat is dus een manier van denken over uh, de toekomst. En we weten allemaal dat op het ogenblik hersenonderzoek is erg, is erg hot. Ja. Je kan er al steeds meer mee. Elke keer komen er nieuwe berichten over. Hij zegt, nou, dat is dan het ultieme. Dat die hersenen kunnen gewoon gedownload worden. Je kan ze opslaan, je kan ze bij andere mensen implementeren. En dan komt er dus een hele, hele wereld waar we nog helemaal niet aan toe zijn. Maar hij is nu de eerste die het onderwerp op, op de agenda zet. En dat vind ik heel knap. Ja, en, en een onderwerp waar we nog niet aan toe zijn. En u zegt eigenlijk van ja, dat is een keuze. Of je daarover na wilt denken ja. of niet. Ja. Waar vijf... scheiden de wegen dan? Op een, op een termijn van 25 jaar heb je die keuze nog. Hm. En ik zit in de onderwerpen waar je die keuze niet meer hebt. Dan zie je dus op het ogenblik dat je, in, of je nou in de energiewereld zit of in de geneticawereld zit. Ja. Daar komen nu al zoveel nieuwe producten op de markt. Daar loopt de techniek voor op, op, op, op de mens. En dan zeg ik van: Nou, dan wordt het wel erg, erg, erg hoog tijd om die discussie nu te beginnen. Ja. Ja, want dat is uh, uh, wat ik ook las. Wat, wat toch, uh, ik mag het woord eigenlijk niet in de mond nemen, in uw bijzijn... een doemscenario zou kunnen zijn, is dat de techniek het van ons overneemt. Hè? Dat uh, uh, er instrumentaria zijn die qua intelligentie groter zijn dan wij. Ja, nou, dat nou, doen dat dat, ja, dat wij af met het begrip singulariteit... Dan, dat is de nieuwe tijd waarin dat ook echt gaat plaatsvinden. Dus dat is geen doemdenken, dat is, een, dat is, dat is waar, dat is een, een realiteit. Dat die, dat die technologie sterker is dan de mens. Ja. En dat zie je op het ogenblik al overal vooral toegepast worden. En daar gaan we het zo over hebben. Ja, want dat is een van de onderwerpen die u uh, bespreekt, beschrijft, behandelt. U geeft lezingen overal. Uh, u, u publiceert uh, en u doseert dus ook. U bent ja. hoogleraar aan de Universiteit uh, van Twente. Laten we even naar uh, het nieuws van deze dag gaan. Want hoe kijkt een uh, futuroloog naar uh, de actualiteit? Uw zoon zegt, um, daar is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Nou, Ik moet zeggen dat ik lees de krant wel uh, op een bepaalde manier. Zal ik hem even citeren, wat hij precies zegt. Hij ziet de wereld altijd twintig jaar vooruit. Willem-Peter de Ridder is dit, uw zoon dus. Maar hij vindt dagelijkse problemen oninteressant. Hij heeft een desinteresse in de gewone praktijk. Dat is een beetje scherp uitgedrukt, maar dat mag hij doen. Nee, maar kijk bijvoorbeeld wat vandaag het grote nieuws was: de fiscal cliff in, in, in, in uh, Amerika. De, de media staan te bol van. En dat is een in Amerika. Ja, nou en wat hebben ze dus met heel veel moeite hebben ze nu een, een, een bezuiniging van 600 miljard over de komende zes of tien jaar bedacht. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk niet interessant. Waarom is dat niet interessant? Nou, er, is een, er is een overheidsschuld van 16.000 miljard dollar in de Verenigde Staten. En in mijn denken over de toekomst zie je dus dat. Uh, dat een van de zwakke punten van de Amerikaanse economie is. Dus de, de versnelling van de economische macht in de wereld van Amerika naar de opkomende landen... wordt versneld door het feit dat de Amerikanen hun eigen economie niet op orde hebben. Hm. Ze maken zichzelf steeds zwakker. Want dat is wat u eigenlijk ook zegt, hè. Van, is er wel sprake van een economische crisis? Ja, in Europa en in Amerika, maar de rest van de wereld, daar is helemaal geen crisis. Nee, omdat... Uh, de, de grote golven in de, in de geschiedenis, mm -hmm. dat is altijd het begin van de futurologie. Je kijkt naar het verleden toe om dan daarna je voorspellingen te kunnen doen. De grote golven laten zien dat we nu ja, sinds de industriële revolutie van 200 jaar geleden zitten in de 50 golf. De informatietechnologie, dat is... Maar die, aan de, aan de, zitten we aan de laatste kant. Dus de, in de laatste fase... We, van de, het na, we naderen het einde van ja, want de informatietechnologie. Ja, heel veel mensen zeggen 2020. En dat doe ik ook. 2020 is het einde van de informatietechnologie. Dan ja. nou, heeft, heeft die technologie, zoals we die dan gekend hebben... van de laatste 40 jaar, zijn grote economische kracht gehad. Zijn gehad. hoogtepunt bereikt. Dan zijn dus, we echt uitgeinformatiseerd. Ja. Maar dan weten we ook, en dat is heel mooi uh, onderzocht... dat in die laatste fase... Dat is oogsttijd, dus op dit moment is de oogsttijd van die technologie. Ja. Heb je wereldwijd de grootste economische groei? Dat zie je op dit moment ook. Maar het zijn de het is ook de tijd van de institutionele aanpassingen. Dus al, je al alle <coughs> afspraken die je in de laatste 40 jaar gemaakt hebt... over hoe, hoe moet de politiek in, in elkaar zitten... Uh, hoe zien bedrijven eruit, uh, wat is een economie, een economie, wat is een maatschappelijke orde eigenlijk... Mm -hmm. ja, die, gaat, uh, die, gaat, die gaat over de kop. En dat hebben we eigenlijk al een aantal keren eerder meegemaakt. Dus dan zie je dat we in een enorme institutionele omwenteling zitten... En dan, ja, als futuroloog zeg je, goed, dat zie je dus, dus op je heen. Ja, Alleen. goed, dat zie je om je heen. Ja. En dan? Alleen, dan? Want wat dan, te dan, doen? Dan is het moeilijk te voorspellen, want die bankencrisis bijvoorbeeld... Mm -hmm. daarvan hadden we wel voorspeld dat, uh, uh, uh, en daar heb ik zelf ook uh, goed naar gekeken... U heeft jarenlang bij ING gewerkt, uh, Ja, in, ik ben ooit, ik, hoofd van het Economisch bureau geweest, maar dat was wel een hele tijd geleden. Uh, toen, de, toen de Russische roebelcrisis kwam in 1998... Toen is er onderzoek naar gedaan, waar komt die vandaan? En toen wisten we dat de monetaire modellen die het bankwezen gebruikt... die komen uit de jaren zestig, begin van de informatietechnologie... dat die fout zijn. En dat, is in 2000, dat is toen al vastgesteld. In 2003 is er grote publicaties over geweest. Mm -hmm. Van luisteren jongens, jullie zitten op een model die het veel te veel zekerheid biedt. Maar het echte model is anders. En waarom is er toen geen actie ondernomen? Omdat, omdat die banken dat wel erg prettig vonden. Dat ze dus meer, meer financiële ruimte kregen door hun eigen model. Het zal onze tijd wel duren. Ja, nou, toen wisten we eigenlijk al dat er grote gevaren waren. Mm -hmm. En dat die roebelcrisis het begin was van veel turbulentie. Maar dat die turbulentie zo groot zou kunnen zijn. Dat, ja, het uh, woord turbulentie is bijna niet meer van toepassing. Daarom. Wel... Dus, ja. Ja. Maar dat het zo heftig en hevig zou zijn, dat had ja. u ook niet zien aankomen. En tot op vandaag zie je dus dat men nog steeds. Toch, uh, weliswaar wat aanpassingen doet, maar nog steeds die oude modellen gebruikt. Dat... Maar dan nog even terug naar de vraag. Want hoe leest u uh, de krant? Uw zoon zegt het interesseert hem niet. Het doet er eigenlijk niet toe wat er vandaag de dag gebeurt. Uh, nou, kijk, hoe, hoe, hoe scant u een krant? U nou ja, ik, kijk naar de, ik, ik kijk naar de, zeg maar de drivers van de toekomst. Ik kijk naar de grote acceleratoren die erin zitten. Voorbeeld? Uh, nou, de energiemarkt is een hele grote. En, en juist omdat het uh, toch niet zo actueel is. Uh, al die veranderingen zie je komen. En het lijkt chaos. Maar ik denk dat er een model achter zit... Wat, Heel veel mensen niet prettig vinden voor hun eigen bedrijf, maar eigenlijk voor de, uh, voor de, de, de economie wel. Je zit in de genetica, die, die zo hard gaat, dat gaat nog veel harder dan de informatietechnologie op dit moment. Dat daardoor het hele gezondheidsmarkt, uh, de zorg, uh, de manier waarop dat georganiseerd wordt gaat veranderen. En dan is het heel jammer dat je dan ziet van, en dat zie je dus iedere keer... dat er bijvoorbeeld in Den Haag uh, voor de hele snel groeiende ontwikkeling heel weinig aandacht is. Nou, ze dat, luisteren niet naar de futurologen. Nee, nou ja, ik, ik heb lang in Den Haag uh, ook gewerkt en dan ja, en ik, en zie je iedere keer dichte de deuren. Uh -huh. en, dan, en dan, je, dan kijk je eigenlijk waar staan ze open nou, de, op zoveel plaatsen staan ze open en daar kijk je dan wel naar maar wat is het dan, korte termijn denken? Uh... nee, het is het, uh, het, is het werken, in, uh, het is het denken in de, in de bestaande metaforen in de eigen wereld, in de eigen denkwereld, dat hou je erbij wat de dus journalistiek ook verwijt, hè? die journalisten ja. die kijken ook alleen maar, uh, maar ongeveer dat... zo lang als hun neus is en niet ja, verder maar dat, eigenlijk is het van alle tijden, want 100 jaar geleden toen de luchtvaart opkwam dan zeiden de scheepvaartbedrijven ja, maar ze zullen nooit mensen over de oceanen gaan vervoeren. Hebben we ook nooit een vliegtuig gekocht. Hm. En nu zitten ze in de, in, in de ja. u, u, u, u Zoals ik net al zei, u geeft veel lezingen en bedrijven zijn niet altijd blij met uw uh, verhaal. Want soms kondigt u aan van nou, over tien jaar zijn jullie er gewoon helemaal niet meer. Laten we even naar het bedrijf uh, van uh, mijn werkgever gaan. Hoe, hoe ziet u de toekomst van de omroep? Of nou, van ja, radio uh, en televisie? die uh, hebben voor een stukje nu al de, de digitale uh, ontwikkeling gemist. En uh, ja, eigenlijk was het vanmorgen wel een hele spannende of, een gebeurtenis. We keken naar het, het nieuwjaarsconcert op wereldwijd uitgezonden. Ja. En dat werd nu voor het eerst onderbroken... door 25 minuten Oostenrijkse toeristische reclame... 25 minuten. Gigantisch. Ja, ik, nou, ik heb hem ook uitgezet, want daarmee, je bent helemaal uit de sfeer weg. De, de hele ding is weg. Maar ja, en dan, dan zie je dat zo'n publieke omroep probeert om geld te verdienen. En dan, ja, en dan blijft er niks meer over. Terwijl aan de andere kant zo'n omroep. maar dat is dan echt de vraag van uh, wie gaat dat oppakken. Uh, de maatschappij is, uh, is, is mondiger geworden. Uh -huh. We praten tegenwoordig over de professionele amateur. Dus iedere burger voelt zich professional. En die omroep moet dus meehelpen om die burger verder weg te krijgen... Dus de omroep honderd jaar geleden, de radio die toen begon... gaf de mensen een blik op de toekomst. En dat vonden ze geweldig. Want dat was... De journalistiek was oppermachtig, ja. want zij hadden de instrumentaria. Precies. En nu je... heeft iedereen dat instrument. Ja, dus nu moet, dus, nou moet je dus door naar de volgende fase. En de macht ligt nu bij de, uh, bij de, bij de burger. Ja, bij de consument. Wat nou. je dus niet alleen bij uh, de media ziet, maar eigenlijk in alle sectoren. Ja, dus de, de, de, de toekomst is... maar. Dus maar een, een, een, een, ik heb er nog nooit heel erg diep over nagedacht. Nee, misschien moeten we u eens uitnodigen. <laughs> nee, maar, maar de toekomst ligt in het feit dat nu mag je als burger mag je meedoen aan een praatprogramma en mag je inbellen. Mm -hmm. Nee, de volgende fase is dat je zelf programma's gaat maken. Dus bijvoorbeeld dat Johnny Cash-project wat er geweest is vorig jaar. Hè? Waar je dan de burgervraag luister, is dat laatste... De wereld liedje. draait door met dat Johnny Cash-project. Precies. Ja. Nou, ja. En dan komen er 140.000 mensen die hun eigen emotie in een beeld neerzetten. En dat wordt dan gemonteerd door professionals. Ja, en dan krijg je dus ja, iets wat een geweldige aansluiting heeft bij het publiek. En dat is de toekomst. Ja, daar zitten, in dat soort formules zit de toekomst, ja. ja. Goed, nou, het woord is gevallen. Het publiek mag reageren. Ze mogen uh, uh, tekeer gaan, mag ik zeggen. Gewoon, ze mogen zich van zich laten horen via uh, onze website: het gastenboek uh, Radio of via Twitter, hashtag Radio Carly Simon samen met haar uh, echtgenoot James Taylor. A mockingbird, hoorde u. U luistert naar Kunststof en vandaag is Wim de Ridder te gast. Hij is uh, futuroloog en werd in het afgelopen jaar... door zijn collega's uitgeroepen tot de beste in zijn vak. Vrij Nederland uh, had dat op poten gezet. Uh, de Einstein van het huidige Nederland uh, is één collega die u zo omschreef. En hij is de wetenschapper onder de futurologen. Want uh, uh, sinds tien jaar bent u hoogleraar toekomstonderzoek aan de Universiteit van Twente. Inmiddels uh, 67 jaar, uh, u geeft les... Uh, u heeft een eigen onderneming die zich richt op uh, lange termijn verkenning en strategische advisering. En uh, u publiceert veelvuldig, geeft regelmatige lezingen. En nu bent u hier. Um, ja, voordat we uh, naar de zaken toe gaan die u voorspelt... eerst even een belangrijke conclusie van een van uw vakgenoten. Hij is nog positiever dan ik, zegt Ajit Bakas. Dat klopt ook wel. Ajit uh, uitermate voor in het leven staat. Maar we kijken wel naar dezelfde uh, onderwerpen en we praten er samen over. Maar hij ziet in bijvoorbeeld de euro wat, wat pessimistischer in dan ik. Uh, maar dat komt eigenlijk omdat ik het nog iets abstracter bekijk, iets, uh, iets op een hoger aggregatieniveau dan hij. Of heeft het ook met het karakter te maken? Oh ja, ongetwijfeld. Hm. En... Uh, maar eigenlijk is het in de futurologie zo dat je probeert je kennis te halen uit het verleden. Wat, is het, wat zijn relevante gebeurtenissen die mogelijkerwijs in de toekomst kunnen zijn? En daar probeer je dus een beeld van te vormen. En Want wat is een futuroloog eigenlijk? Is, is het een trendwatcher? Is het een toekomstvoorspeller? Nou, ik zeg wel eens een keer een futuroloog is een romanschrijver. Dat klinkt goed. Ja. En een trendwoordje die maakt misschien wat, wat, wat meer essays. En wij proberen, als ik voor mezelf spreek, als ik een boek schrijf... dan probeer ik dus nogal veel uh, uh, voorwerk te doen, onderzoek te doen. Uh, veel feiten te vinden uit het verleden. En dan ontstaat er op een gegeven moment een verhaal van de toekomst. En dat verhaal van de toekomst, dat heeft dus een, uiteraard die basis in het verleden. Mm -hmm. Maar daarmee komen een aantal onderwerpen bij elkaar. En ik zeg wel eens een keer, als er van vier, vijf kanten de trends dezelfde richting op wijzen, dan weet je vrij zeker dat dat gaat gebeuren. En dan is het ook niet zo belangrijk of wij nou ons, onze zin krijgen... Want als Iemand vind het, ik, ik vind het niet belangrijk als iemand zegt over twintig jaar had hij toen gelijk. Hij heeft gelijk gehad? Nee, het gaat nou, om... Dat zou toch wel prettig zijn, of niet? Nee, maar dat is net... Hij heeft het toen al gezegd, Willem ja, Misschien wel, ja. Maar ik, ik, ik heb meerdere dingen in het verleden gezegd... die toen al niet en nu nog niet uh, gelezen worden. Maar dat is, dat, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als je een roman schrijft wil je hebben... dat de mensen dat lezen en daarin een, een bepaalde affiniteit met hun eigen denken krijgen. Mm -hmm. En als de mensen uh, aansluiting hebben bij jouw denken... Ja, dan kunnen ze er zelf wat mee in hun eigen bedrijf... of in hun eigen organisatie of in hun eigen leven. Goed, laten we het heel concreet je. maken. Uw, uw nieuwste boek, uh, De Strategische Revolutie. Ja. Uh, daar op op uh, uh, de voorkant is een foto te zien van een auto. De auto van de toekomst. Maar eigenlijk bestaat die auto al. We hebben het over het autonome rijden. Dat betekent dat ik in mijn auto kan stappen... en niet meer zelf achter het stuur hoef te zitten. Gewoon al werkend... Dus tom, tom, dat stel ik me er dan bij voor, intoets. Uh, ik moet naar Desmet en uh, ik kan onderwijl uh, gewoon doorwerken. En ja. die auto rijdt wel. Ja, ja. En dat is een beeld, en dat is, daarom heb ik het er ook opgezet... dat is een beeld van een, een toekomst die werkelijkheid is. Want die auto die rijdt... Die bestaat al. Ja, die auto die, die uh, daar is in, uh, in Florida, in Californië, en Nevada... En er komen nog meer staten in Amerika bij, dit jaar de wet aangepast dat het mag. Dus dat zijn de eerste staten waar de auto een rijbewijs krijgt en niet, en niet de bestuurder. Ja, de auto ja, moet natuurlijk zorgvuldig getest worden. Maar Mercedes heeft hem klaar. Uh, dit is, op mijn boek staat een foto van Volkswagen die hem klaar heeft. BMW heeft hem klaar, omdat, het, omdat wereldwijd de Duitse sensoren voor dit doel het beste zijn. Alleen dan is het interessante, en daarom heb ik het ook in het boek gezet, dat uh, het product is er. ja. Dan kijk je naar de maatschappelijke relevantie ervan. En dan weet je dat hij veel veiliger is. Uh, hij, uiteindelijk is het goedkoper. Het is voor de chauffeur veel prettiger, want hij kan zelfs dronken nog achter, achter, naast het stuur zitten of achterin zit. Je kan je baby er ook heen. Ja, er zijn filmpjes dat een blinder nu gaat, gaat, gaat winkelen. Dus de maatschappelijke aspecten daarvan zijn onomstreden, uitermate positief. En niemand praat erover. Maar waarom niet? Nou, en dan vraag je dus van uh, allerlei mensen: van luister eens, Want ik ben al, al anderhalf jaar op oorlogsspat op dit punt. Ja, zeggen ze het is niet in ons belang? Want wij, maar wie zegt niet want, in ons nou, belang? Zijn, ik bedoel, iedereen zou het toch geweldig vinden. Om wij zijn verzekeraar, maar er is minder te verzekeren. Uh, wij, wij zijn een ziekenhuis, maar er komen minder gewonden. Uh, we zijn een, een plaatwerkersbedrijf, maar er is minder schade. Uh, <lacht> maar dat zeggen ze toch niet hardop? Nee, maar dat is de reden. Dat ze zeggen het is niet in ons belang dat die auto er komt. En dat yes. wordt dus tegengehouden door no, het bedrijfsleven, no, maar wei, ook door de ziekenhuis? Het, het is niet te zeggen dat het tegen is, maar het is een, en dat is typisch iets voor de vitrologie het is denk in een nieuwe wereld, dat je je niet voor kan stellen dat in Amsterdam de auto's niet meer op de grachten uh, geparkeerd hoeven te worden. Nee, want dat hoeft dan natuurlijk ook niet nee. meer. Je... En, en General Motors heeft, uh, heeft filmpjes op te staan... dat je inderdaad uh, uit je auto stapt en die auto pakt zijn eigen parkeerplaats. Op dezelfde manier als jouw uh, grasrobot uh, iedere keer weer terugkomt bij het stopcontact. En dat gaat op dezelfde manier, maar die auto die rijdt ook... En als, als, als Amsterdam nou zo verstandig zou zijn om te zeggen... van kijk wat zou dat voor ons betekenen? Mm -hmm. nou, dan weten we dat er veel meer mensen in de stad kunnen komen... dat de, de, de belangrijke punten veel beter bereikbaar zijn... dat de integratie met Almere, wat een groot toekomstbeeld is... Veel, heel anders gaat. Maar ja, dan kijk ik er dan heel vreemd op... dat je dan een nieuw plan krijgt om, om de, de wegen rond de steden te, te, te, te verbeteren. En dan gaat er een paar miljard in. En dan zeg ik, van, wat zou er nou gebeuren als die zelfrijdende auto er is... Daar hebben we nog nooit over nagedacht. En dat gaan we ook maar niet doen, zeggen maar ze dan. Maar ik probeer zicht te krijgen op de krachten... waar u al veel langer mee bezig bent. Want de, ik bedoel, die auto-industrie is toch ook oppermachtig? Ja, maar nou, blijkbaar minder machtig nee, dan... Nee, oppermachtig. Maar die auto-industrie heeft ook geen belang bij. Waarom niet? Omdat die auto gaat langer mee. Die auto die, oh. die wordt straks elektrisch volledig. Die gaat, wordt van kunststof. Die wordt goedkoper. Uh, dat is geen, geen belang... En wat gebeurt er dus nu? En dat is natuurlijk het spannende van de huidige tijd. Dat over de hele wereld, en dat is die globalisering... kennen we dezelfde, uh, kennen we dezelfde uh, ontwikkelingen. Mm -hmm. Dus als China nu bezig is om een, een demonstratiestad te bouwen... samen met de Chinezen uit Singapore... dan komen daar de grootschalige projecten voor het, voor het zelfrijdende auto maar daar zit Philips ook met zijn ledverlichting en daar zitten we ook met de duurzame energie. Maar die doen het dan, pakken het dan ineens grootschalig aan. Want ja, die, die zitten in een wat euforische stemming. En wij vinden het maar gek en wij laten het dan rustig aan de anderen over. En waar gaat het dan op een gegeven moment van afhangen? dat die, oh, want die auto die zal er dan toch op een gegeven moment wel gewoon gaan komen. Nou, als de omroepen, als de, uh, de publieke opinie ineens roept van waarom doen we het niet... En dan, dat noemen we dan ook een uh, zwarte zwaan in de, in, het, uh, in de technologie. Of in de hydrologie. Mm -hmm. En zo'n zwarte zwaan dan zeg je... Ach, een gut. zwarte zwaan? Wat is een zwarte, dat Een zwarte zwaan is een, een begrip. dat Mensen zeggen, een zwarte zwaan bestaat niet. En dan laat je de foto zien dat in Australië alle zwanen zwart zijn. En dan zegt ze, hé, hey, had ik dat geweten? Hey, prima, een zwarte zwaan. Maar zegt u hiermee eigenlijk dat wij uh, te weinig naar uh, u en uw vakgenoten luisteren? Dat is zacht uitgedrukt, ja. Oh, ja. is dat waar? Ja, ja, ja, ja. ja. Daar is uh, ook een reactie over van een, uh, een luisteraar, Theo van der Schaaf. Die zegt, waarom horen wij nooit een politicus met visie, iemand die vijf of tien jaar verder durft te kijken, daar een uitspraak over te doen? Die hebben we dus klaarblijkelijk niet. Je zou denken dat hij zich omringt met mensen als deze Wim de Ridder. Wordt hij dan helemaal niet op een serieuze, betaalde en professionele wijze geconsulteerd, meneer de Ridder? Nou, het gaat steeds beter, laat ik het zo formuleren. Ja, want helemaal verkeerd gaat het erom. Nee hoor, de markt groeit. Uh, er zijn steeds meer trendworstjes, vitrologen, ook, ook wereldwijd. Uh, het vak wordt uh, volwassener, dat moet je er echt bij zeggen. Dat komt ook omdat we natuurlijk uitwisselen. Uh, ja, Internet is, is er ook voor ons, om het zo te zeggen. Dus de, de publicaties worden veel meer op elkaar, uh, elkaar afgestemd. Mm -hmm. uh, je, je maakt gebruik van mekaars kennis. Dus we, de verhalen die we vertellen zijn veel beter dan uh, zeg maar 10, 20 jaar geleden. Maar er is uh, grote weerstand bij, uh, ja, bij de gevestigde orde. Maar dat is ook wel... Dat... Weerstand tegen... Nou, kijk, een, een van de voorbeelden, Kodak. Ze ging vorig jaar failliet. Mm -hmm. nou, Kodak was in, de, was in de, de glorietijd 25 miljard waard. En die zagen de komst van de digitale camera komen. En die hebben daar het eerste patent voor gekregen. En die hebben het eerste model gemaakt. Het laboratorium van Kodak was helemaal klaar voor de launch van de, van de digitale, digitale fotografie. En men vond dat niet interessant, de commerciële mensen. Ze zijn dus nu failliet, omdat ze het helemaal gemist hebben. De commerciële mensen van Kodak, van Kodak. vonden het niet interessant, terwijl het allemaal in huis was. En dat is gebruikelijk in het bedrijfsleven. Dus er is ook groot onderzoek geweest. Dat... Maar wat is dat dan? Die mensen zijn uh, nou, is het niet iets heel... Het voorbeeld van de, van de, van de scheepvaartbedrijven en de luchtvaart. De, de, het voorbeeld van de hele grote mainframe computerbedrijven in de jaren 60, 70. Uh -huh. Toen kwam de, de personal computer en dat vonden, ze, dat vonden ze inferieur. Dus alle Honeywell's en de DEX en de Controldata die toen machtige grote bedrijven waren, die zijn er niet meer. Het is heel arrogant eigenlijk. Ja, maar dat is, dat is aangegeven. Dat is de, een, een groot bedrijf wat succes heeft... zit vast in zijn eigen metafoor... in zijn eigen denkwereld. Mm -hmm. Kan heel goed innoveren. Maar als het echt over iets heel nieuws is... En dan hebben we bijvoorbeeld... Een, afgelopen zomer was er eens in de pers dat schien Monnik maar even zo'n voetbal te geven. <laughs> Die gingen nieuwe bussen kopen. En die, die wilde duurzame bussen hebben. Nou, hebben wij een hele grote, hele uitstekende onderneming in Nederland... van de leegte die bussen maakt. En die bussen krijgen dus uh, de ene woord de ene, naar de andere... van de, de beste Europese bussen ja, van, van ja. de leegte. Maar de, de, in het schimbolijk oog hebben ze gekozen voor de bussen van Build Your Dreams... dat is een Chinese uh, uh, een autofabrikant. Ja. Trouwens, een kan die 15 jaar geleden nog alleen maar batterijen maakte. En zeiden, hey, als we ook batterijen kunnen maken, maken kunnen we ook elektrische auto's. maken En die maken nu elektrische bussen, maar volledig elektrisch. En dus dit jaar, in 2013, gaan dus, gaan dus op Schiemonneke hoog zes bussen uh, rijden. Op batterijen? Dus volledige batterijen zijn. Maar die hebben ook geen benzinemotor meer. Dus die zitten één slag verder dan van de leegte, die, zit, die maakt hybride. Geweldige, geweldige brok ja, ja, ja. techniek, fantastisch. Mm -hmm. Maar zij schieten dan nog eventjes door naar de, volgende, naar de volgende ronde. En op dat eiland zijn ze, daar hebben we voor gekozen. Nou, en dan zeggen we in Nederland heel boos van, ja, maar wij zijn innovatief. Dat de overheid investeert in onze bussen om dat nog innovatiever te maken. We gaan toch niet naar China voor die bussen? Nou, en dan gaat de overheid aanbesteden en dan kiezen ze voor een Chinees. Ja. Ja. Nog een reactie van een luisteraar. Heeft professor de Ridder ook onderzocht hoe het menselijk brein verandert... naar aanleiding van het gebruik van digitale middelen? Dat is ingewikkeld. Dat <coughs> heb ik niet onderzocht. Uh, daarvan zijn nog niet zo ontzettend veel feiten beschikbaar. Alleen wat we wel ontdekt hebben, is uh, dat het steeds meer kan... Dus bijvoorbeeld in dat auto rijden, er zijn mm -hmm. dus al, uh, al uh, proeven, dat doet Nissan onder andere. Die dus uh, via mindreading de mensen laat auto rijden. Dus uh, en je ziet ook mensen die dus uh, volledig gehandicapt zijn. Okay, via mindreading mensen laten auto rijden. Ja, dus, dus dan zit je achter een stuur en dan denk je dat je links gaat. En dan gaat die auto ook links. Dus dan is jouw is dat je stuurmechanisme op je hersenen aangesloten. Dat kan ook al? Dat zie je al, ja. Maar er zijn ook al voorbeelden en er zijn ook, ook toepassingen... van mensen die volledig verlamd zijn. En die kunnen dan ook op een gegeven moment... ook uh, met hun hersenen een computer besturen. Dus zover zijn we op dit moment al. Maar, uh, en, dan, en dan kom je daarna... is het nog heel moeilijk uh, om te zien wat men daarmee doet. Maar daarvan is dus ook weer het punt... dat men er internationaal uitermate in geïnteresseerd is... Heel veel uh, onderzoekscentra daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Op de Universiteit van ook is er uh, een ook een afdeling die, uh, die, veel, die dit, veel van dit soort onderzoek doet. Ja, en, dat is, uh, ja, en dat wordt weer afgestapt met elkaar en dan worden de successen gedeeld. En dat is een uh, belangrijke ontwikkeling die ook nieuw is, dat de technologische uh, ontwikkelingen uh, met de bedrijven samengaat, maar niet meer door bedrijven gem, uh, gemonopoliseerd wordt. Dus de, de IT bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, vroeger waren het de Intels, en die, die grote bedrijven, die, die, ja, die domineerden dat en zeiden, dat is mijn kennis. Ja. En die gaan nu samen. En, dat gaat, uh, en nu, dus de hele chiptechnologie. Er wordt een internationale roadmap gemaakt, een, een internationale plan. Waar duizenden mensen aan meewerken en die, bes, en die bekijken met elkaar wat de volgende fase moet zijn. Nog even terug naar die auto. Uh, het autonome auto rijden, uh, de auto zonder bestuurder. Waar rijdt hij op? In de toekomst. Nou, op benzine nog? Nee, op dit moment kan die op, kan die op ethere brandstof. Want uh, uh, in Amerika is er de Koekel, is, uh, is daarmee begonnen. Die kon de street view maken en al die, al die foto's van, de, van, de, van, van alles wat er op straat gebeurt. Ja. Zo'n zelfde camera zit op de auto van Koekel, maar die rijdt dus in een Prius, omgebouwde Prius. En, uh, en, die, uh, en daarmee heeft hij in feite de, de trend in de markt gezet. Maar de toekomst van de, uh, van de auto is uh, ja, in mijn ogen uh, duidelijk elektrisch. Hm. Want er uh, is nog een, een. Niet op water trouwens, want uh, op waterstof. Ja, er zijn nog steeds mensen die daarin geloven. Ja. Ja, er zijn nog steeds plannen erover. De waterstof heeft nog steeds een, een, een, een aantal grote vraagtekens, maar wel hele interessante vraagtekens in zich. Namelijk. Nou, het is, een mooie, het is echt een heel efficiënt opslagmedium voor, voor energie. En, en de opslag van energie is een van de grote problemen in de duurzame energieontwikkeling. En daar zoeken we iedere keer naar toepassing bij waterstof. Dus? Nou, je hebt best kant dat dat doorgaat als het niet op een andere manier gaat. Dus men is erg op zoek naar wat is de, de accu van de toekomst... Maar u denkt dat dat elektrisch zal zijn? Uh, de, de, ja, de vervoer wordt, wordt elektrisch, ja. Ja. Omdat, het, uh, omdat de stroom weer goedkoop gaat worden in de, in de toekomst. Ja, want wat betreft energie, uh, daarvan doet u een heel prettige voorspelling. Namelijk in 2025 hoeven wij helemaal niets meer voor energie te betalen. Ja, ja. En dat, is, ja dat, is, dat klinkt dan wat vreemd. Maar het feit dat we al een aantal jaren gratis kunnen skypen over de hele wereld. Dat dat niks kost dat is even belachelijk een tien jaar geleden... als we dat nu in deze voor voorspellingen doen. Ja, zo moeten we dat zien. Ja, het is dezelfde technologie, het is dezelfde ontwikkeling... je ziet dezelfde processen. En eigenlijk is het verhaal heel, heel simpel. Je kijkt weer in het, in het verleden. Nou, de, de, zeg maar de energie want daar gaat het vooral om... begon in 1975. Ontzettend duur. Geweldig duur. Ja. Want als, die, als de studenten met die, met, met die solarauto's in Australië een wedstrijd doen... Dan zijn dat uh, auto's met zonnecellen die Weber Ockels bij de NASA gekocht heeft. <laughs> en die kosten dan nog 600.000 euro. Dus dat, zijn, dat is echt het, het summen van een sum. Maar dat, nou, die ontwikkeling is in 1975 begonnen. En als je kijkt hoe die, die prijsverloop is tot op vandaag, dan zie je een hele mooie rechte lijn. Met een paar hele kleine bochtjes erin. En dit is ongeveer uw manier van denken? Ja, en dan, van... zie, ik, en dan zie je dat iedere vier jaar de, de prijs van zonne-energie gehalveerd is. En dat, en dat is een trend van 35 jaar tot op vandaag. En dus kunt u vaststellen van nou... Dan. Nou, en dan kan je de voorspellingen doen, maar dan kan je, kan je, kijk je eromheen. En dan kijk je van, zijn er technieken op het ogenblik bezig... die het waarmaken dat we die kant op gaan... Mm -hmm. Nou, dan hoef je maar op een paar sites te zitten, technologie-sites. En dan zie je de ene technologie naar de andere komen. En dan zie je het grote succes van A ASML in, uh, in, uh, in Veldhoven. Die dus nu duizend ingenieurs zoekt, omdat hij 4 miljard gekregen heeft voor de, zeg maar, voor de nieuwe chip. Duizend ingenieurs, ja. Er ja. komen nu hm. duizend mensen in. Hm. Ze hebben nog nooit iets in Nederland verkocht, maar ze zijn wereldleider. Nou ja. En dat is een perfect, maar dat zit helemaal in diezelfde, in diezelfde ontwikkeling. Dus je weet, nou, als op de hele wereld de wetenschappers met elkaar praten... over hoe krijg ik dat, en daar praten ze over de nieuwe ontwikkeling. En hier in Nederland, uh, ja, Eindhoven, gaat heel ver daarin. Dus daar, daar zitten, daar zitten de, de beste mensen. En die zien die, uh, ja, dezezelfde wetmatigheid uh, helemaal voor zich. Maar goed, het feit dat we uh, het in de toekomst van de zonne-energie uh, gaan hebben... dat is al vaker voorspeld. Ja, maar het gaat, maar... Dus hard. Het gaat nu hard. Want voor het eerst in 2012... Ja. dat we thuis goedkoper kunnen uh, maken dan wat we moeten betalen... Aan Bij de, de... elektriciteitsmaatschappij. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. Nou, dat is niet 20 cent. Dat nou, betekent dat je over vier jaar zit je op 10 cent... en over acht jaar zit je op 5 cent. En dus over acht jaar, en dan praat je over 2020... dan maak je zelf je stroom goedkoper... dan de energiemaatschappijen het in hun eigen centrales kunnen maken. Maar krijgen we dan niet dezelfde toestanden als met die geweldige auto... waar niemand aan wil? Dat er allerlei krachten zijn die daar helemaal geen belang bij hebben. En zeker als het gaat om gratis energie. Maar deze krachten zijn zo groot. Ja. Maar waarom zijn die krachten dan zo groot euh, dat nou, je zegt, dat gaat wel lukken? Ja, daar valt, daar valt die autonoom rijden mee in het in niet. Het niet. Hmm. Omdat uh, in de eerste plaats de burger het wil. Dat zie je in Nederland ook. Heel veel gemeentes, heel veel burgers uh, willen dat. Uh, nou, we hebben net weer bij de Vereniging eigenhuis een hele grote tenten gehad van zonnecellen. Ja. Nou, en dat zijn dan, die waren weer goedkoper dan een jaar daarvoor. En, dat, uh, en dan zijn er dus echt, echt duizenden mensen die dat willen hebben. En dat is eigenlijk, ja, dat is technologie die, die alleen maar beter wordt. Hm. In Duitsland zijn ze alweer 20 cent goedkoper, want er is de markt veel groter. En dan zeggen we wel dat de Chinezen aan, aan dumping doen, maar de Chinezen zitten keurig op, de, op deze daar de lijn. Maar Heeft ze, u zelf zonnepanelen? Nee, ik heb geen zonnepanelen. <laughs> dat nou. vertelde uw zoon ook. De, en dan niet, hoe, maar, maar, hoe zit dat dan? Waarom zou ik? Ja. <laughs> nou ja, waarom zou ik? Omdat het goedkoper is. Nou, ik ik ben geen apostel van een nieuwe techniek. Ik zeg eigenlijk, uh, we hebben nu meegemaakt. We hebben nu meegemaakt dat ze dus, uh, er dus... Er wordt ook heel veel geld verloren in de energiewereld. Omdat men geen rekening houdt met deze prijsdaling. He, dus uh, Nyon heeft Heliantos gekocht een paar jaar geleden. Nou, daar hebben ze 100 miljoen in gestopt. Nou, ze hebben nu 1 miljoen voor de, voor de, de patenten teruggekregen. En de rest is verloren gegaan. Heeft u ook al een toespraak gehouden bij Nyon, of niet? wel. Ik, uh, <lacht> ik, ik, ik, ik werk ook af en toe met ze. En ik doe ook uh, interne sessies. En dan zijn ze niet blij, jawel, kan ik me zo jawel, het zijn, Langzamerhand gaat de koers om. Alleen... Uh, men doet nu allemaal aan duurzame energie. Men geeft allemaal aan dat dat de toekomst is. Ja. Het enige wat wij nu erin brengen... Maar, maar het scenario zou bijvoorbeeld het Kodak-verhaal zijn. Ja, en dat, dat, dat, wordt ook, dat geven we ze ook aan. Hm. Dat betekent de kans dat zij dus de nieuwe energieleverancier... over tien jaar zijn, is niet meer zo groot omdat er heel vaak mensen van buiten komen. Ja. Want wie zit er op het ogenblik in deze energiemarkt? Lokale oplenging. Dat zijn de IBM's, dat zijn Siemens, dat, dat zijn de Cisco's van deze wereld. Die, die doen, de zonnepanelen Die leven. doen overal in de wereld smart grid projecten Allemaal van dit soort zaken. Daar zit een grote winst in. Nou, ja, en... Als je in Nigeria bankiert, dan bankier je bij Google, want die hebben de, de, de, de, de, de, de bankrekeningen lopen daar over de over Google heen. Nog een andere heel belangrijke verandering, ontwikkeling. U had het net al over uh, het einde van het informatietijdperk. Uh, we gaan een nieuw tijdperk in, zo rond uh, 2020. 2020 ja. Waarom doen die futurologen het altijd met mooie Ik bedoel, Waarom niet 2021? Is dat gewoon? Nee, dat nee, geef je een bepaalde exactheid aan. En je kan ook nooit zeggen van ja, later wordt er wel in een bepaald moment gekozen van hey, dat was de Big Bang voor de nieuwe tijd. Maar het gaat eigenlijk om een, in die periode komen de nieuwe markten die je nu al ziet ontstaan, maar die mm -hmm. worden dan zo volwassen dat ze dus een belangrijke rol in de economie gaan spelen. En, de, de, en dat, is de, dat is nu de grote vraag van wat, wat is dat dan? Daar heb ik ook mijn boek op geschreven. Ja, dat waar is... zal de, wat voor tijdperk zal dat dan zijn? U ja. heeft het over de Big Bang, hè? Ja, en dat de is... Big Bang. Wat is het nou? Big... Nee, de, nee, de Big Bang. De Big Bang, ja. ja hoor. Uh, een, een, een geheel nieuw tijdperk. Een uh, GNR-tijdperk, zo noemt u het. Ja, genetica, uh, nanotechnologie, robotica. Uh, Daar staan die letters voor. Daar staan die letters voor. Maar de, het nieuwe zit in het feit dat uh, de burger, de mens zelf... los van zijn, uh, de bedrijven waar hij werkt of uh, in de organisaties waar hij is... die zitten in de drijverscite. Dus we zeggen ook wel eens een keer de beste stuurlijst aan een wal... dat die tijd gaat veranderen. Ze mm -hmm. komen nu aan boord en gaan dus de macht overnemen. Ja, Wat u net eigenlijk al schetste met de toekomst van de omroepen. Ja. Uh, de luisteraars, kijkers gaan zelf programma's ja. maken. Uh, uh... De auto. Ja, er zijn 500.000 mensen in Nederland bezig aan een boek te schrijven. Ja. En willen dat op een gegeven moment willen ze dat, uh, vastleggen voor, de, voor, voor een familie of voor dat. Of dus dat betekent dat het komt allemaal vanuit, vanuit de onderkant van de, van de piramide. Ja. De consument zelf gaat bepalen hoe die het hebben ja. wil. En dan hebben we het over uh, de gezondheidszorg. Uh, want dat is eigenlijk de basis hè, van dat GNR-tijdperk. Dat de biologie en de technologie. Samen komen, ja, toch? Ja, maar die komen dus samen op het niveau van de, van de consument, van de eindgebruiker. Zullen we het even heel concreet maken? Uh, wat is een goed voorbeeld om, om te behandelen? Nou, energie is natuurlijk een voorbeeld, want de, de, de, de, de consument gaat zelf energie opwekken. Terwijl we altijd gewend zijn dat we de grote centrales voor nodig hadden. Ja, en dat uh, doen we gewoon door middel van het zonnepaneel. Dat ja, we uh, maar, maar die worden nu gekoppeld. Dat noemen ze het tweede internet, het energie-internet. Die word, ga je koppelen met je buren en met je wijk. En dan ga je met elkaar afstemmen. Dat geeft wel minder kosten. En dan heb je nog een, een, een groot elektriciteitsnetwerk nodig voor, uh, voor de pieken en voor de extreme dalen. Maar het normale werk, dat, dat, de mens gaat zijn eigen, gaat zijn eigen energie opwekken. Uh, nog een ander voorbeeld. We kunnen, als we een nieuw orgaan nodig hebben, die gewoon in 3D uitprinten. Ja, en die 3 d printen was vorig jaar bij de Bijkorf te koop. Maar met die 3D-printer nee, kon, kon ik nee, nog geen nee, nieuw orgaan uitprinten. Nee, nee, nee, nee, maar, maar wel een paar schoenen, geloof ik. Ja, maar de hoorapparaten op het ogenblik, die worden allemaal met 3D-printers gemaakt. Er komt geen mensen meer aan te pas. En over uh, biologie en technologie gesproken. Uh, we krijgen een, ons DNA-profiel mee zodra ja. we geboren zijn. Ja. Wat zal dat voor consequenties zijn? Nou, dat is. Uh, want wanneer zal dat zijn? Ook rond 2020? Uh, ja, kijk, de DNA-ontwikkeling, uh, de kosten om jouw DNA in een paspoort neer te leggen, uh -huh. die dalen elk jaar met 50%. Nou, dus ook daar geldt die wet van moor, ja, zo noemt u precies. het. Precies, ook, ook zo'n wet van moor. Maar die gaat, de wet van moor is, is, is één keer in de twee jaar... dat die chip goed hetzelfde kan voor de helft van de prijs. In de genetica is het om het jaar op dit maar, maar klopt dat echt, die wet? Ik bedoel, is het echt zo dat wanneer iets uh, op, op een gegeven moment uh, 30 euro is... Het daarna, en, en daarna 15 euro, dat je die lijn kunt doortrekken? Ja. Zou het niet een keer weer omhoog kunnen gaan? Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. Wanneer, waar komt de knik in de curve? En daar is altijd dus heel veel discussie over. En dat is ook een van de punten die, die, waar wij naar kijken. En dat is, uh, als je me alleen altijd doortrekt, dan kom je altijd op nul uit. Want ja, dan, precies, dan want dan, gaat... dan zou, al, zou niets ja. meer iets waard zijn. Ja. Toch? ja, maar we zeggen dat is een scenario wat uit het verleden komt. En dan moet je dat scenario gaan valideren. En dat betekent dat je dus gaat kijken van wie zijn er mee bezig? Hoe, welke technologie zit erachter? Hoe ga je dus door? Nou, en als dan zo in zo'n... De chip, de ASML, nu bezig is om op 22 nanometer, eh, dat bijna op atoomniveau, transistoren te maken. Nou, zeggen ze ook zelf nog, wij, wij zorgen dat die mooi weer verder kan. En dan in de genetica zie je dat precies hetzelfde. Dus de, het, het, het genetisch profiel maken, eh, daar zijn nu zoveel mensen mee bezig. En die fabrieken worden ook zo goed en die techniek gaat steeds door... dat wij denken, van dat gaan we een tijdje door. En dan hebben onze kinderen dat DNA-profiel... waarin te lezen is dat het kind dan en dan die vorm van kanker krijgt... dus de medicijnen alvast kan bestellen, bij wijze van spreken. Ja. Of bij die ene zorgverzekeraar zich kan, kunnen aansluiten... die alleen maar die vorm van kanker... En daar zijn we dus, ja... Toch? Ja, Zover ja. gaat het. Ja, en waar we dan bang voor zijn dat de verzekeraar zegt... we willen alleen maar mensen met een gezond profiel DNA, hebben... Ja. En daar zijn al wel wat, wat, wat gedragscodes voor dat ze daar niet, niet uh, gebruik van maken. Maar dat zijn van de grote problemen. Maar belangrijker is nog dat we ook niet weten hoe we daar precies mee om zullen gaan. En je mag aannemen um, dat je in het hele voedingsgedrag. Uh, dat je. omdat jouw persoonlijk uh, DNA in de computer zit. Mm -hmm. dat je gewoon dagelijks die adviezen krijgt. zoals je nou dat eet en dat eet. of die producten worden gemaakt op dat, uh, op, op dat profiel. dat je dan, uh, kom je langs een man toch een beetje bij recursveld Re terug. die ook gelooft dat die voedingssupplementen. veel natuurlijker in je. in je patroon zijn. maar dan krijg je een gepersonaliseerde. Uh, uh, ad, ...advisering voor wat je moet eten... ...en hoe je moet leven en wat je moet doen. Ja. Dit is toch wel... ...ik bedoel, als dit de hele tijd in je hoofd omgaat... ...al dit soort toekomstscenario's... ...wat, wat doet dat met de mens? Uh, niet zoveel. Ik ben, nee? ik ben er niet door veranderd om het zo te zeggen. Nou, Maar Alleen, dat is al toch wel? Ik bedoel, ja. je krijgt toch een andere blik op het leven? Of niet? Nou, het enige wat je graag wil... ...is uh, dat we niet... Een, want de tijd waar we nu in zitten, dat zijn die schokken, die komen nu binnen. En we zijn niet voorbereid. En daardoor vallen die bedrijven om, omdat er ineens andere mogelijkheden zijn. Dus je wil heel graag hebben, wat we noemen, dat de mensen een vroege bus nemen. Een vroege bus naar de toekomst. Dat ze dus inderdaad, heel, hoe eerder je begint, hoe langer heb je de tijd om je op aan te passen. En dat is de zekerheid die u voor uzelf in elk geval creëert. Ja, ik Van ik wil gewoon ja. weten hoe, wat, wat er gaat gebeuren, ja. wat me te wachten staat. En ik ja. wil voorbereid zijn. Ja. Een paar reacties nog van luisteraars via Twitter. Waarom zijn er nog geen slimme stoplichten als een oom-agent... als je ziet hoe vaak er onnodig moet worden gestopt? Ja, dit begrijpt natuurlijk terug op het autonome op het uh, op, ja. Het uh, U moet wel echt overal verstand van hebben, <laughs> Wim de Ridder. Ja, waarom zijn er nog geen slimme stoplichten? Nou, ze zijn natuurlijk al een heel stuk stu stu slimmer geworden... doordat ze dus naar, de, naar het verkeersdruk te kijken. Op het moment dat iedere auto uh, hiermee uit, uh, uitgerust is... dan zullen er geen stoplichten meer zijn. Nee, dan, heb je je dan hebben nodig. ze niet meer nodig. Maar dan ben je heel ver in de toekomst bezig. Want uh, het voordeel van het systeem wat er nu is... Mm -hmm. is dat dus de, het oude en het nieuwe door elkaar heen kunnen gaan. Ja, maar dat is natuurlijk razend ingewikkeld, toch? Nee hoor. Dat kan ook Nee, gewoon. Want, nee want deze zelfrijdende auto, die kunnen zich in elk, elk, elk verkeer verplaatsen. In elke situatie, ja. Want reageert ook gewoon op normale ja, stoplichten. Ja. Dus dat is niet gekoppeld en zo. Je bent niet afhankelijk of een andere auto dezelfde instrumentarium heeft. Nog een vraag van Luc van der Veer, ook via Twitter. Over tien jaar is er geen veehouderij meer. Wat zegt futuroloog Wim de Ridder daarover? Oh, dat geloof ik niet. Nee? Nee, nee, nee. Nee, ik denk wel dat we van de massaproductie afgaan. Omdat we dus uh, de schaalgrootte die je moet hebben... om tot een lage kostprijs te komen, dat maakt een reden. Uh, die tijd zal wel voorbij zijn. Omdat de technologie goedkoper wordt, de robots goedkoper worden. Mm -hmm. Dus dat je ook, wat je nu alleen grootschalig kan... kan je straks kleinschalig doen. Dus net als de grote computer van toen. Nu zit het allemaal in je eigen telefoon. Dus je gaat uh, aan de... Uh, ja, dat noemen we urban farming in, het, in, het, in de ontwikkeling. Dus in de stad wil men heel graag meer veeteelt krijgen. Dat men daar meer groente gaat verbouwen. Uh, nou, dus er komt een nieuwe relatie tussen het dorp en, en de stad. En de mensen gaan waarschijnlijk... Er zijn dus wat zwakkere aanwijzingen voor wat meer relaties met, met, met dieren leggen. En ook met planten Relaties met, met dieren leggen? Ja, er worden dus bomen geadopteerd en er worden dieren geadopteerd. Nou, er zijn nu al uh, uh, uh, uh, uh, bij melkfabrieken, dan kan je, kan je kijken uh, via internet van welke boer uh, die melk komt oh, ja, in dat pak zo. zit. Mm -hmm. Nou, straks uh, gaat het dan nu nog verder, dat je ook weten weet waar komt het vlees vandaan. Uh, en dat je ook weet waar, hoe de hoe kip is, een webcam. in de, dat, kan, ja, dat, dat gaat natuurlijk wel komen. Hoe jouw kippetje er nu bij staat. Ja, ja en dan... Uh, ja. En de mensen gaan ook, gaan ook vierkante meters uh, adopteren of uh, stallen adopteren. En dat is dan ook wel weer heel interessant, want daarmee ga je ook weer terug, toch? Gaat, en heb dat... je gewoon weer je eigen kip en je eigen koe. Ja, dus, de, dus daarmee komt dus de consument weer in die driver seat. Die wil weten wat hij eet. En aan de ene kant zijn persoonlijk uh, DNA, aan de andere kant nou, dan moet je die tomaten hebben... en dan moet je uh, dat vlees eten of die vis eten. Nou, en Het dat... enige wat ik me dan nog afvraag is als de consument inderdaad al die verantwoordelijkheid krijgt. Waar haalt de consument de tijd vandaan? Want ondertussen moet dat toch ook gewoon gewerkt worden. En kun je toch niet bezig zijn met uitzoeken... waar je de goedkoopste zonnepanelen kunt krijgen... en hoe je die ene kip kunt uh, uh, adopteren. Het, het, het, nee, maar die intelligentie maakt het zo makkelijk. Ja, dat, is, dat is het interessante. Nog één vraag krijg ik op mijn koptelefoon van een luisteraar, Paul Breddels. En wat denkt de heer de Ridder over de complottheorieën? Die zeggen dat de grote energiemaatschappijen die nieuwe energie zullen proberen te voorkomen. Iedere nieuwe technologie wordt altijd door de bestaande bedrijven tegengehouden. Maar... Kijk, we hebben een, een energiediscussie gehad van 30 jaar, beginnende met de Club van Rome, over de aantasting van het klimaat. Dus het be bewustzijn dat er iets moet gebeuren is heel, is, is heel, heel groot. Mm -hmm. Nu komt die oplossing komt dichterbij. En iedereen ziet met een zonnestel dat daar CO2 hebben ze nooit van gehoord terecht. Dus je ziet nu op, op het ogenblik komen dat er een alternatief is voor ja, die apocalyps die we hebben gezegd die opwarming van de aarde. En, als, en er is nu zoveel nieuwe technologie om die CO2 terug te dringen. Ja, dat daar een enorm draagvlak voor is. En als dan de grote energiemaatschappijen die ook meedoen... hoor, en die ook biomassa gaan meestoken en, en, enzovoort... Uh, die, die, die moeten ook wel meedoen. En anders komen er gewoon nieuwe bedrijven op ja. die het gaan doen. Maar de, de vraag is voor die, voor die grote energiemaatschappijen... of ze inderdaad zo snel uh, mee kunnen doen... Nou, kijk, maar wat met Vattenfall gebeurd is... die het energiemaatschappij opgekocht, nou, net een paar maanden geleden... weer uh, heel veel geld afgeschreven op de waarde daarvan. Want ze blijken toch minder, uh, minder waardevol te zijn. Ik vond het een heel verhelderend uur, Wim de Ridder. Um, ik wil vragen, ja, die tegel die is inmiddels al beschreven. Dat heeft u voor de uitzending al gedaan, wat staat erop. Van de toekomst weet je meer dan je denkt. Ja. En daarmee heb ik eigenlijk uh, twee dingen in, uh, onder woorden willen brengen. In de eerste plaats... Um, dat je voor die toekomst niet je hoofd in stand moet steken. Want eigenlijk kan die toekomst overal om je heen kan je de informatie krijgen. Je moet er wel even heel selectief naar kijken. Ja, en dat dan... kunt u als geen ander. Maar dat kan je vinden. En er is ook heel veel voor. Want er zijn heel veel trendwoordjes en futurologen in de wereld die daarmee bezig zijn. Dus je kan al heel veel vinden waarvan je zegt: van ja, dat kan ook niet anders zijn dat het dat is. Ja, en het tweede is, is eigenlijk het, het punt dat die toekomst. Uh, heel veel nieuwe kansen biedt. Eigenlijk een, uh, een oplossing voor de, voor de crisis waar je in zit. Want die crisis is eigenlijk een, uh, een zoektocht naar nieuwe zekerheden. Kijk goed om je heen. En dat is de leer. Boter. Dank Wim de Ridder. Zo dadelijk op deze zender. Een samenwerking tussen Max en BNN. Ze presenteren zometeen drie uur lang oud en nieuw met Margreet Rijntjes en Willemijn Veenhoven. Ieder uur een oude en een, een nieuwe gast vandaag. Willeke van Amelrooy en Dennis Wiersma in het eerste uur. Veel plezier erbij. Dank meneer de Ridder. Dit was aflevering 2562. Wij gaan gesterkte nieuwe jaren in. Jawel, tot morgen. Radio.